11 uur Herman Vriend met het NOS-journaal. De dood van Nederlands bekendste jazzzangeres Rita Reis... heeft veel reacties losgemaakt. Volgens directeur Luiken van het North Sea Jazz Festival... was Reis een hele grote en we zullen onze grande dame erg missen. De zangeres trad in totaal 20 keer op op zijn festival. Op Twitter reageerden muzici als Mathilde Santing... en alt-saxofonist Benjamin Herman... op het overlijden van de Nederlandse jazzlegende... De carrière van Rita Reis omspande meer dan 70 jaar. Ze kreeg verschillende onderscheidingen, waaronder een zestal Edisons. Drie weken geleden stond ze op het podium in een uitverkochte jazzclub in Amsterdam. Rita Reis was 88 jaar. De minister van Buitenlandse Zaken van Egypte heeft de bevolking opgeroepen om te stoppen met het geweld. In een interview met de BBC maande hij iedereen tot kalmte.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 De hittegolf die vorig weekend begon is voorbij. Vandaag is de temperatuur bij het KNMI in de beeld onder de 25 graden gebleven. Het Weerinstituut spreekt van een hittegolf als in de beeld vijf dagen achter elkaar 25 graden warmer is. En als op drie van die dagen de temperatuur tropisch is, dat wil zeggen boven de 30 graden. De vorige hittegolf was in 2006. Op de 6 bij de Hollandse brug hebben drie benzinedieven een auto van de weg gereden. Niemand raakte gewond. De dieven gingen na de aanrijding te voet vandoor. De politie kon een van hen snel aanhouden. Het is een 31-jarige man uit Almere. Met onder meer een helikopter is te vergeefs gezocht naar de twee anderen, een man en een vrouw. De Nederlandse estafettevrouwen zijn op de wereldkampioenschappen zwemmen in Barcelona als derde geëindigd op de 4x100 meter vrije slag. Oranje werd derde achter de Verenigde Staten en Australië.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Goedenavond. Zit u nog buiten? Want dat is toch bij alle geklagen over hitte en paniek over noodweer... de winst van deze dagen. Die schier eindeloze, zachte, koele zomeravonden... waarin je voor altijd in de tuin zou willen blijven zitten... en nooit meer naar bed gaan. Heldere maan. Kikkers die luid kwaken in de sloot. Zet zachte radio aan en tel uw zegeningen. Het is zo weer voorbij, die mooie zomer. Vergankelijkheid. Daar gaat het over vanavond in met het oog op morgen. Vergankelijkheid. Toen ik in de jaren 50 op de middelbare school zat... was Rita Rijzal de first lady of jazz. Jazz behind the dikes. En ze bleef dat tot vannacht, toen ze overleed, 88 jaar oud. Wij gedenken haar met haar collega Mathilde Santing... pianist Peter en biograaf Bert Fuisje. Ouder dan Rita, maar still alive en kicking... is de veroordeelde oorlogsmisdadiger Erich Priepke. Woonachtig in Italië, waar morgen notabene een verjaarsfeest... voor hem als 100-jarige wordt georganiseerd. Waarom zit hij niet achter tralies? Morgen ook... Een sprong voorwaarts in elektrische auto's. De BMW i3. Maar is de elektrische auto op zich al niet aan de verliezende hand? En tenslotte dikkers ongewenst in Nieuw-Zeeland namelijk. Eerste krant van morgen vroeg, nu het nieuws van heden. Zondag 28 juli. Prachtig, Europe's First Lady of Jazz, Rita Reis. Ze overleed vannacht op 88-jarige leeftijd. Straks gedenken wij haar. En opnieuw een juwelenroof in Cannes. Een gewapende dief drong vanochtend een hotel binnen waar de juwelen tentoongesteld waren. Hij maakte voor 40 miljoen euro buiten. The man uh, simply walked into this exhibit, uh, brandished a gun, threatened the exhibitors and the patrons who were there uh, in the salon uh, admiring the the jewels and simply walked out with millions of dollars worth of jewels. De rover was goed voorbereid. De dief had zich vermomd zodat niemand enig idee heeft wie er achter de diefstal zit. People were not able to say what he looked like because he was wearing some kind of a hat and he had on a scarf that pretty much uh, covered up his face. Uh, the only thing you could see were his eyes. RTL nieuws heeft ontdekt dat het kinderlijk eenvoudig is fraude te plegen met subsidie voor zonnepanelen. Je hoeft alleen maar een offerte in te dienen... en je hebt binnen twee weken het geld op je rekening. Ja, dat is wel een erg gemakkelijke weg. De subsidie is laagdrempelig, maar de fraude ook. Er wordt niet gecontroleerd of de zonnepanelen echt zijn gekocht. Toch is deze hoogleraar Integriteit niet verbaasd. Als de gelegenheid zich voordoet, dan zullen de mensen daar gebruik en in onze ogen of in mijn ogen misbruik van maken. Dat is de realiteit, daar moeten we ook niet moraliserend over doen. Maar daar denken ze bij D66 heel anders over. En als blijkt dat er toch sprake is van fraude... dan moeten we de volgende regelingen voor zonnepanelen... gewoon scherper en strakker regelen. Paus Franciscus heeft met een mis de Wereldjongerendagen dagen afgesloten. Bijna 3 miljoen mensen hadden zich voor de mis verzameld... op het Copacabana-strand in Rio de Janeiro. Daaronder ook Nederlanders. De alegria e in onze Santo, esteja ja, Dit neem je mee naar huis en dat kun je weer meenemen. Het is een soort ja, grote batterij die opgeladen wordt. om thuis weer het, de vreugde van het geloof te kunnen uitdragen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En nu Freddy van Tijn in samenzang met mij over de kranten van morgen vroeg. Figuurlijk zingen dan maar. Jaarlijks wordt ongeveer een miljard euro uitgegeven door de opleidingsfondsen van het bedrijfsleven, de zogenoemde ONO-fondsen. Maar dat budget wordt nauwelijks gebruikt voor werknemers die willen overstappen naar een andere sector, schrijft Trouw. Een bouwvakker die het werk voor zijn ogen ziet verdwijnen, kan niet een cursus elektro elektrotechniek volgen, terwijl in de technische sector een grote vraag is naar vakmensen. Het geld van de ONO-fondsen wordt voornamelijk ingezet om personeel binnen een bedrijf te scholen. De huisvesting van gehandicapten in woonwijken leidt op minstens zes plaatsen in Nederland tot conflicten over ernstige geluidsoverlast. De Volkskrant schrijft dat onder meer in Terheide, Hengelo en Emnes buren gek worden van het schreeuwen, grommen en slaan van cliënten. Ik heb verschillende keren s'nachts de politie laten komen... zegt een bewoner in Hoensbroek... wiens tuin grenst aan woningen van een woonstichting. Het is schreeuwen, slaan, kloppen... We hebben af en toe gewoon geen nachtrust. De kranten van de persdienst schrijven dat de parkeerdienst SHPV... volgens deskundigen een forse boete moet krijgen... voor het schenden van de privacy van automobilisten. Onder andere een hoogleraar van de Universiteit Leiden... denkt dat SHPV de privacywet heeft geschonden... door gegevens te verstrekken waarvan was beloofd... dat die geheim zouden blijven. SHPV stelde kentekengegevens ter beschikking aan de Belastingdienst... Deskundigen vinden dat ook de Belastingdienst over de schreef gaat... door alle kentekengegevens op te vragen en dus ook die van niet-lease-wagens. De Volkskrant heeft morgen het laatste interview met Rita Reis. Eén ding is zeker, schrijft de krant, zij heeft een heel spannend leuk leven gehad. Ze vond zichzelf een geluksvogel. Gezond tot op hoge leeftijd, gezegend met fantastische dochter en een kleinzoon... en met een uiterlijk dat er nog opperbest mee door kon, schrijft de Volkskrant. Op 1 september zou ze voor het eerst op het poppodium Paradiso in Amsterdam staan. Misschien fluiten ze me er wel af, zei Reis. Weet ik veel, ik zie het wel. Ook dat is een keer leuk om mee te maken. Trouw kijkt met een reportage vooruit naar de presidentsverkiezingen woensdag in Zimbabwe. President Mugabe neemt het op tegen vier uitdagers. Ook zijn er diezelfde dag parlementsverkiezingen en lokale verkiezingen. De partij van Morgan Tsvangirai is de belangrijkste rivaal van Mugabe... net als bij de verkiezingen in 2002 en 2008. Opiniepeilingen voorspellen een nek-aan-nek-race. Een plan om de politie te ontlasten bij de aanpak van winkeldiefstal is mislukt, schrijft de Telegraaf. Buitengewone opsporingsambtenaren zouden het de politie makkelijker moeten maken. Maar het levert juist veel meer werk op, omdat de ambtenaren vaak begeleiding van de politie nodig hebben. Het blijkt uit de evaluatie van een proef in zes grote steden in opdracht van het ministerie van Justitie. De wijn zal wel weer duur worden. De Volkskrant beschrijft hoe een flink aantal wijnboeren in de Bourgogne, met grote namen als Pommard, Volney en Meursault, in nog geen twintig minuten een groot deel van de wijnoogst vernietigd zag worden door grote hagelstenen. Wanneer je daar komt en alles op de grond ziet liggen, is het alsof je ontslag op staande voet hebt gekregen. Zonder enige vergoeding, zegt een wijnboer. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, en Rita Reis overleed. U hoort haar nu. hier I go again, I hear the trumpets blow again. All aglow again, taking a chance on Here I slide again, about to take that ride again. Starry a chance on love. I thought that gods were a frame off. I oh, never would try. But now I'm taking the game up and the A's of hearts is high. Things are mending now. I see a rainbow blending now. We'll have a Wat hoorden we, Bert Vuijsje? Wij hoorden Rita Reis met Art Blake's Jazz Messengers... opgenomen in New York, 3 mei 1956. Henk Mobley, tenor saxofoon, Donald Burt, trompet, Horace Silver, piano... Doug watkins bas en Art Bleki uiteraard, drums. Oké. Okay. In de studio drie gasten die uh, Rita Reis kennen. Collega zangeres Mathilde Santing... Uh, Jazzjournalist Bert Vuijsje, die het boek Lady Jazz uh, schreef. En Peter Beets, laatste jaren de vaste pianist van Rita Rijs. Wanneer ben je voor het laatst met haar opgetreden? Drie weken geleden, 6 juli. Drie weken geleden nog? Ja. Hoe was dat? Ja, een grandioos concert. Bert zei het net ook al een triomfantelijk concert. Ja. We hadden net een heel nieuw repertoire ingestudeerd, eigenlijk. Twaalf uh, nieuwe stukken. Uiteindelijk is daar minder dan de helft van uh, gespeeld die avond. Want ze, uh, ja, ze wil toch ook wel een beetje uh, succes hebben op zo'n avond. Dus ook af en toe wat stukken die ze waarvan ze al weten dat ze goed werken. En uh, de experimenteren hoort er natuurlijk wel bij, maar het moet niet te gek worden. Dus we hebben ook gewoon uh, ja, onze echte hits, die we al jaren spelen, ook weer gespeeld. Fly Me To The Moon en zo. En dan krijg je Love for Sale. Love for Sale, ja. Je was toch ook? Uh, ja, dat zeker. Ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. <laughs> en het viel me op dat, dat, ik heb nog zitten rekenen vanmiddag. <coughs> ik, heb ik schat dat ze in haar leven ongeveer 3000 keer Love for Sale heeft gezongen. En ik heb daar nog goed zitten opletten. En het was weer anders dan alle voorgaande keren. En dat is het wonder. Ja. Mathilde Santing, herinner je je, wanneer je voor het <coughs> eerst onder, onder de indruk kwam van Rita Ruijs? Ik denk als tienermeisje, mijn uh, vader had platen van haar... en ik ontdekte op een gegeven moment... Um, one less bell to answer. Zo, dat heb ik helemaal minutieus geïmiteerd. Zodat ik het... Dat deed ik wel vaker. Zo heb ik ook uh, mijn uh, Louis Armstrong-imitaties <laughs> <ik> wel gedaan. <laughs> maar uh, ja, dat was toen, toen was ik al helemaal weg van haar. Ja, En nu meteen maar tot, tot de kern. Wat uh, kunnen jullie beschrijven, wat was de kwaliteit van Rita Reis? Met Vuistje misschien. Eh... Eigenlijk wat ik net al zei, het, het wonder van uh, een zangeres van, nou ja, ze is 88 geworden. Ze heeft 70 jaar uh, loopbaan achter de rug en in die periode heeft ze werkelijk, nou ja, is ze tot het eind toe, en dat onderscheiden van bijna alle andere jazzzangeressen, creatief gedurfd, op zoek naar uitdagingen, gebleven. En ze had dus, nou ja, wat ze zelf altijd zei, he, je stem wordt wat minder, maar de timing verlies je niet. En dat God voor haar ook. Ja. En met het klimmen der jaren is ze ook inderdaad steeds beter en dieper in de teksten gedoken. En het projecteren van de betekenis daarvan. Dus ze was een, ja, een pure jazzzangeres die uh, op een wonderbaarlijke manier uh, tot haar 88ste is doorgegaan op een niveau, ons, on, een ontzagwekkend niveau. Ja, wat je zei over dat inleven in, in teksten, in nummers. Daar hebben we een fragment van een interview met, uh, met haar door Paul Hanen. Daar laten we even iets van horen. Ik vergeet wel de omgeving, maar ik kan nou niet uh, verklaren wat, of uitleggen wat ik denk. Misschien wel als ik nou bijvoorbeeld, er zijn verschillende stukken, It Might As Well Be Spring bijvoorbeeld. Dan kan ik me in mijn gedachten, terwijl ik het aan het zingen ben, heel erg verplaatsen in het verhaal wat ik aan het vertellen ben. It Might As Well Be Spring. En... Uh, ja, dat, dat maak ik op het moment maak ik het mee. Heel gek. Dat, dat, ja, dan vind ik het altijd weer heerlijk. En dan beleef ik ook dat, dat, die hele tekst op dat moment. Woord voor woord. Ja, absoluut. Waardoor het ook zo mooi wordt, want dan vertel je verhaal. En dat was vroeger niet. Vroeger zong je gewoon lekker swingend... en dat kwam allemaal automatisch, maar ik zong eigenlijk iedere avond hetzelfde. En dat is niet meer. Als ik nu uh, een of ander uptempo zing, dan zing ik het elke avond anders. Herken je dat, Peter Beets? Ja, absoluut. Uh, het was zo'n genot uh, om haar te begeleiden. Ook als, als we dan dezelfde stukken misschien gisteravond ook al hadden gespeeld en vandaag weer. Ja, het was inderdaad compleet anders. En uh, ja, daar heeft ze wel eens over gezegd dat, uh, dat ze alle woorden... Ze moet natuurlijk eerst die, die teksten heel goed kennen. En woord voor woord kun je ook met timing heel veel uh, doen om zo'n woord over te laten komen. En uh, dat doet ze dan in het totaal verhaal van de tekst. Want achter de tekst zit natuurlijk ook een soort uh, gemoedstoestand vaak of zo. Die neemt ze ook mee. Maar ze timde die teksten zo, dat kwam echt zo diep binnen. Ik moet zeggen, in mijn, mijn carrière tot nu toe als begeleider uh, heb ik nog nooit, ben ik nog nooit zo gegrepen eigenlijk. Gewoon dat je onbewust eigenlijk alleen maar zit te luisteren naar een ander. Terwijl je dus helemaal vergeet dat je zelf ook nog ja. zit te spelen. Want Tilde Santung, ook aan jou die vraag: wat was het nou in wezen haar kwaliteit? Ja, um, ze had natuurlijk een verschrikkelijk mooi geluid. Dat is natuurlijk altijd een geschenk als je dat krijgt. Dat, um, ik weet zelf dat ik haar op een gegeven moment... in het concertgebouw heb horen zingen. En Toen was ik zelf net begonnen, dus dat moet zo'n dertig jaar geleden zijn. En toen was ik heel erg diep onder de indruk hoe ze haar stem... Ik vond toen alsof ze haar stem vasthield... alsof ze een pingpongballetje op haar hand hield. Heel... Licht. En ik weet inmiddels dat dat dus enorm veel kracht heb je daarvoor nodig... om die stem helemaal met rust te laten, helemaal te laten klinken zoals ze is. Daar was ik diep van onder de indruk. Ze, um, ze was niet alleen heel muzikaal, mm. heel erg met die muziek bezig... maar ze wist ook precies hoe ze dat prachtige geluid dat zat helemaal geen stress in die keel. Helemaal geen. Het was super ontspannen en licht. Met vuistje vergeleken met andere grote zangeressen. Wat, wat, wat deed ze anders? Nou, vooral wat ik straks al zei. Uh, kijk, als je een, een, een plaat van Elvis opzet van na de vijftigste... Ja. Uh, dan kan je het nood voor nood meezingen. Hè? Lady Be Good, uh, How High the Moon... Uh, echt alles nood voor nood dezelfde, avond na avond... En bij Rita was het dus echt elke avond anders. En uh, ze heeft wel eens, ik heb het er wel eens met haar over gehad. En dan had ze een hele prozaïsche verklaring van... Uh, ja, anders vervel ik me. <laughs> en uh, nou, dat is ook een deel van het, van het verhaal, denk ik. Dat ze, ze had een zeer bezige geest. En uh, ja, ze, ze vond het uh, niet de moeite waard om steeds hetzelfde te doen. Terwijl er natuurlijk legiozangeressen zijn... die met moeite een bepaalde interpretatie van een liedje onder de knie hebben gekregen en dan geen ander doel hebben... dan dat iedere avond zo goed mogelijk te reproduceren. Nou, dat is het tegenovergestelde van wie de ja. reis haar manier van doen. Maar ze kon wel keten, hè, Peter? Ja. Ze was ja. echt iemand die Komt kon keten? keten, toch? Absoluut. Kijk, dat is namelijk denk ik ook een verschil. Als een zangeres zo doet zoals jij net zegt, Bert... dan is het voor de band ook minder leuk, want je hebt geen contact. Je doet er niet toe. Want ze zingt toch hetzelfde wat je ook begeleidt. En zij was altijd, dat zei ze ook, ik kan niet zonder mijn begeleiders. Dus je had het gevoel dat alles wat jij deed door haar ontvangen werd. En dan werd ingeslikt en daar werd dan iets mee gedaan vanuit haar weer. Dus ze ja. reageerde altijd. Misschien dat het daarom ook altijd ander, anders was. Maar ze was heel geduldig. Ze liet een ander zijn ideeën ook uitspelen. En dan pakte zij het weer op. Maar wat bedoel jij met keten, Mathilde? Nou ja, ze had gewoon enorme energie, maar ontzettend veel plezier. Ze maakte veel grapjes. En uh, ze, ze was... Um, ja, ik heb wel eens een kleedkamer met haar gedeeld... of dat ze naast me zat en dat ik dan bij haar ging. En dan gingen we keten. Dan was het, was het grappen maken. En um, ja, ze had een enorme levensvreugde, ook in de muziek. Mm. En... Um, dat is natuurlijk ook zo als je je hele leven muziek maakt. Je hoort echt bij de band. Het is, muzikanten zijn hele leuke mannen. Dat is zo. Ze worden niet voor niks uh, graag uh, ingepikt. Um, en als je een zangeres bent, dan ben je daar altijd bij. Dat is heel erg leuk. En zij had... Die sfeer ook om zich heen. Ze was one of the guys, maar wel heel vrolijk, heel koket. Heel, een beetje stout ook. Niet te beroerd om de smerigste grappen te vertellen, denk ik. Niet oh, te beroerd, ja, ook, nee hoor. Het nee? niet leuk als de uh, mannen hun vrouwen meenamen, want dan was zij niet meer de koningin. <lacht> zij wilde liever uh, zelf die mannen bezitten voor ja. dat moment. Ja, Mathilde zei ze net, haar hele leven was muziek. Jij hebt die, dat, dat, uh, die gesproken biografie van ja. haar uh, geschreven. Uh, Klopt dat? Haar hele leven was muziek? Ik denk het wel. Uh, en het, de, de laatste zin van het boek... Uh, die, die, wat natuurlijk niet toevallig de laatste zin is... dat is uh, een citaat van Rita... Ik ben intens gelukkig als ik zing. En ja. dat was ook de indruk die ik... Nou, ik heb toen 15 gesprekken met haar gevoerd voor dat boek. En dat was de overheersende indruk die ik overhield. De, de, de, de handeling van het zingen. He, de, de, de, de zangers doen natuurlijk zingen voor van alles... voor succes, voor geld, ja. voor applaus. Dat speelde bij haar ook allemaal mee... Maar in wezen, het zingen zelf, he, de, de daad van het zingen, dat is wat ja. haar een goed gevoel gaf. En, en daarom is het er ook zo ongelooflijk lang mee doorgegaan. Dan gaan we nog even een klein stukje naar haar uh, luisteren. Smile, though your heart is aching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 sun shining through Wat is dit? Uh, Smile, he, van Charlie Chaplin. Uh, ja, een mooi stuk waarbij iedereen zegt: van jongens, het leven is de moeite waard. En ja, gewoon heel mooi gezongen. Dus haar uh, ene laatste plaat, Bertie. Uh, ja. Hier was ze zelf ook uh, tevreden over. Beautiful love. Hier is ze dus uh, bijna 80. Platen ja. 2004 en uh, ja, verbijsterend. Jij ja, voor het boek heel veel met haar gesproken. Waren ja. het aangename ontmoetingen? Uh, ja, toen ik, uh, toen ik het, het, op, het moment, op de dag dat het contract getekend werd... Uh, was er een gezellige bijeenkomst bij thuis en er was de dochter ook bij Laila. En die sprak toen een soort waarschuwend woord tegen mij. En die zei, uh, vond ik een hele grappige formulering... mijn moeder is geen schuimpje. Nee. En uh, nou, dat bleek ook wel zo te zijn, maar uiteindelijk uh, is het hele tot stand komen van het boek eigenlijk uh, in, in harmonie verlopen. Ik denk doordat ze gaandeweg, misschien in het begin al, maar zeker gaandeweg in de gaten kreeg dat ik het professioneel aanpakte. En dat is voor haar denk ik ook belangrijk, dat ze ja. dus het gevoel krijgt dat ze met uh, professionele ambachtelijke uh, mensen vaklui te maken heeft. En uh, nou ja, zoals dat gaat met zo'n boek. Uh, je voert vijftien gesprekken, dan ga je schrijven. Dan komt het moment dat de, het, het onderwerp zijn eigen woorden op papier terugziet. En dat was werkelijk, nou ja, uiteraard wat, wat puntjes van overleg... maar geen conflict, ja. geen, geen chicanes. En wat ik het allersterkste van haar vond... was dat ze op sommige momenten... had ik af en toe een klein zinnetje, een soort bruggetje moeten maken... om dat te verbinden. Om te ja. verbinden. En toen een paar keer riep ze... Dat is mijn taal helemaal niet. Ja, juist. En dat is een fijn, aan. fijne ja. Precies. Vind je dat ze voldoende gewaardeerd is in Nederland, Matilde. Ja, dat denk ik wel. Dat geloof ik wel. Mensen waren dol op haar. En ze heeft niet voor niks zo lang kunnen werken, natuurlijk. Maar dat is, ja, per se. Ja, dat werd mij ook gevraagd in het voorstukje. Ik dacht, nou, volgens mij kan dat niet meer. Althans, iedereen kent haar. Ze had overal uitverkochte zalen tot het einde aan toe. Ja. En uh, ja, de, de laatste optreden, North Noordse Jazz Club, afgeladen vol. waren nog mensen die, die konden er gewoon niet meer in, moesten weer terug. Gebeurde aan de lopende band, ja, misschien in de media, dat je denkt dat ja, ze... Ja, precies. Is er niet een tijd geweest dat ze in sommige jazzkringen niet geheel oh, serieus werd genomen? Nou, maar? het is natuurlijk überhaupt een beetje, hè, in, in Nederland, dat we een beetje uh, dit soort jazz missen we een beetje. Het, we hebben natuurlijk wel jazzfestivals, maar daar staan soms meer grote popnamen dan... Jazz -mensen. En maar gelukkig speelde Rita nog wel op het Nazi-jazz. Uh, ja. Maar, vorig maar jaar. kijk, als je haar loopbaan overziet, er zitten bepaalde zwenkingen in. In de jaren 50 was ze dus een, pu 60 was ze een pure jazz en In de jaren 70 heeft ze een periode gehad dat ze heel veel platen verkocht. De Burt Becker songbook, uh, ja, ja, ja. de, de, de, de Michelle Legrand songboek. Toen was ze dus, een, zeg maar, buiten het jazz-domein ook zeer succesvol... En halverwege de jaren 80 is ze weer... en dat was ook de tijd dat ze een beetje Pim Jacobs tros uh, nou ja, in, ja, uh, in, in dat, dat, dat soort, in dat soort ja. telegraaf, in dat soort uh, licht kwam te staan. Maar daar is eigenlijk een, uh, vanaf 1985 is daar een enorme verandering in gekomen... omdat toen dus zelfs de meest doorgewinterde jazzliefhebber... niet anders kon vaststellen dan dat het een geweldige jazzzangeres was... die jazz van het allerhoogste niveau okay. onversneden ja. zong. En de laatste, zeg maar, 25, 30 jaar is dat hele idee van Rita Rijs, Pim Jacobs, trots weg ermee. Uh, verdwenen. Want, want wij zijn okay. van de VPRO. Uh, is verdwenen. Peter? Mayange? Ja, ik denk ook dat hele dat onderscheid tussen de Amsterdamse impro scene en de zogenaamde Hilversumse... Impro scene? Ja, ja, ja. ja improvisatiemuziek moeten ze dat eigenlijk Ja, ik vind dat is geen echte, als je het als jazz noemt, dan moet er ook een, een kader in zitten en een okay. deels blues. Ja, dan krijgen we een oeferloze discussie. Ja, zien. maar dat bestaat niet meer. Dat nee. is, dat is oh, al een tijd is weg. Nee, Rita zong ook in het BIMHuis al na 2000, was daar ja. eh, een aantal keren nou, van welkom. Nou, was in 2004... Heeft ze voor het eerst van het leven in het Bimhuis gezongen? Ja, nou, heel laat. Maar. Kijk, nou, ik had okay. het vandaag nog over met de muziek, Jasmina. En, en die zei ook van ja, tegenwoordig wordt iedereen geïnspireerd... door die en die en die. Maar um, Rita is natuurlijk van de lichting. Die inspireerde anderen. Nou, dat is een prachtig slotwoord. Mathilde Santing, Bert Vuijsje en Peter Beets. Tot zover uh, In Memoriam, Rita Reis. Sur les bords, telle pente carnivore, je dévore Ce que j'adore, j'ai tort. Mais pourquoi je t'adore encore? Je jure que ce n'est pas du folklore. Je me vois comme un corps mort, avec un cœur qui bat trop fort. Tout le viol c'est impossible, crois-moi. Cherche à battre aucun record hmm. personne et bien sous tout rapport, d'accord, embrasse-moi alors hmm. tellement je t'adore tellement, ce n'est pas loin de la indolence. Je t'impore de m'exaucer en ce moment Mais pourquoi je t'adore encore Je jure que ce n'est pas du folklore Tes bras sont bel et bien Le seul endroit où je m'endors Tous le bureau C'est impossible Nederlands talent, Sanders met Tellemont. Erich Priepke, een tot levenslang veroordeelde ss die in Italië in huisarrest zijn straf uitzit. wordt morgen honderd en daarom geven zijn Italiaanse vrienden. een feest. Jawel. Correspondent Rob Zoutberg, goedenavond. Goedenavond. Waar is die Priepke voor veroordeeld? Uh, Priepke is veroordeeld omdat hij in maart 1944 hier in Rome. Als 30-jarige SS-er 335 Italiaanse burgers vermoorden... met een nekschot. althans, de opdracht voor heeft gegeven. daar ook uh, nadrukkelijk bij betrokken was. en als vergelding voor de dood. op 33 Duitse militairen. die door Italiaanse partizanen uh, waren opgeblazen. Nou ja, voor iedere Duitse militair. werden er 10 Italiaanse burgers, ook Joden. Uh, vermoord. Ja, hij kreeg levenslang. maar zit niet ja. in de gevangenis, blijkbaar. Is dat gebruik in Italië? Nou ja, dat, wat heeft meegespeeld bij Priepke is uiteindelijk zijn gezondheidssituatie. Hij was natuurlijk al. Uh, hij was 85 toen hij die levenslange veroordeling kreeg. Er zijn voortdurend gratieverzoeken geweest. Ook door zijn vrouw, die inmiddels is overleden. Ook door die vrienden van Priepke hebben dat soort verzoeken ingediend. En wat je daarna krijgt, is een opmerkelijk... Uh, de, dat zijn foto eigenlijk steeds opduikt. Dan heeft hij, blijkt hij weer van taal, uh, vakantie te hebben. Dan duikt zijn foto weer op bij een Italiaans restaurant. Dus dat huisarrest dat is wel uh, ruim te interpreteren. Zeker niet gebruikelijk hier, hoor. zeg ik er Martijn bij. Nee. Uh, Herman van der Wild, hoogleraar internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Is het gebruikelijk dat een oorlogsmisdadiger zoveel vrijheid heeft na zijn veroordeling? Niet dat ik weet, nee. Nee? Nee. nee. Nu meer in het algemeen, deze week is het Wiesentaalcentrum onder het motto Operation Last Chance... een actie gestart om nog levende oorlogsmisdadigers voor de rechtbank te krijgen. Rijkelijk laat, zou je zeggen. Vindt u dat een goed idee, zo'n campagne? Nou ja, goed. Het is wel een van de laatste kansen die ze hebben, hè, denk ik. Want het zijn over het algemeen zijn het inderdaad hoogbejaarde mensen. Een aantal jaren geleden hebben we de zaak Demjanjuk gehad. En die hebben ze nog net kunnen krijgen. En uh, die is destijds veroordeeld tot vijf jaar uh, gevangenisstraf, hoefde die destijds ook niet uit te zitten. Maar uh, die is voor het hoge beroep is die overleden. Dus uh, het is een van de laatste mogelijkheden die ze nog hebben. Ja, veel misdaden verjaren, maar oorlogsmisdaden niet. Nou, uh, dat is eigenlijk uh, via is dat steeds verder dichtgetimmerd. Het is, uh, destijds was het in Duitsland zo dat het steeds wel dreigde te verjaren... hebben ze die, die uh, termijnen weer verlengd. En uh, nu is het in een heel aantal landen zo, en zelfs op internationaal niveau... zo dat die, uh, die oorlogsmisdrijven niet meer verjaren, nee. Oh. Um, Rob Zoutberg, hoe kijken ze in Italië eigenlijk... tegen dat verjaarsfeestje voor Priepke aan ja, het heeft hier, haalt het de kranten, ik moet hem wel meteen bijzeggen, bijvoorbeeld de kranten hier, La Repubblica, die, die vermeldt het uh, verjaardagsfeestje in het, in het Rome-katern van de krant. Het staat zeker niet in... in nieuws dus, in... ja. Ja, in het lokale nieuws van Rome, daar wordt het gemeld. Daar krijgt het wel veel aandacht. Ook gemeld hè, dat vanavond, want er zijn natuurlijk ook tegenstanders, oud partizanen die vanavond eh, hebben, hebben aangegrepen voor een bijeenkomst. Maar bij de namen van die slachtoffers van Priepke zijn voorgelezen en ook oh. brieven van destijds veroordeelden, dat is vanavond wel gebeurd. Een bijeenkomst waar? Bij zijn huis of? Uh... Uh, dat was me niet duidelijk waar die benen. Bij... Maar Die bijeenkomst nee. die, die, die, die was vanavond, ja. ja. Priepke is niet direct na de oorlog opgepakt. Hoe is hij, hoe is hij eigenlijk in Italië terechtgekomen? Nou, het is een heel lang verhaal. Ik zal het zo kort mogelijk vertellen. Hij is aanvankelijk genomen door de Britten. Hij is ontsnapt destijds naar Argentinië, waar hij toch 50 jaar als vrij man heeft rondgelopen. Pas in 1994 is hij opgespoord door de Amerikaanse zender ABC. Die hem ook interviewde. En toen bleek dat Priepke weinig berouw had voor de afrekening die hij destijds in Italië uitvoerde. Hij is in 1995 uitgeleverd. En dan krijg je inderdaad in 1998 die veroordeling tot levenslang. Ja, Herman van der Wild, nu zijn de meeste verdachten die nog in leven zijn niet bepaald de, de grote boosdoeners. De vraag is, moet je ook op deze figuranten blijven jagen? Je zou zeggen dat dat voor de maatschappelijke rust misschien toch wel verstandig was. Kijk, er lopen nog altijd ook slachtoffers rond, of in ieder geval nazaten van slachtoffers. En het uh, is natuurlijk ook de vraag wat je met het strafrecht wil. Dat is altijd wel een belangrijke kwestie, ja, als je ervan uitgaat dat het strafrecht toch een zekere norm expressieve werking heeft. En als je zegt van ja, oorlogsmisdaden, dat is ongeveer het ergste wat, je, wat, wat er kan ja. gebeuren. Genocide, misdaden tegen de menselijkheid, dan zit je wel ongeveer tot het tot het morede dieptepunt ben je dan ge, ge, uh, genaderd. En, en, en dan zou je kunnen zeggen ja dat zouden we dan eigenlijk toch wel prioriteit moeten geven. Kijk, in Duitsland is het zo dat uh, daar hebben ze het zogenaamde legaliteitsprincipe, het legaliteitsprincipe dat zodra uh, het Openbaar Ministerie uh, lucht krijgt van uh, een zaak dat ze in principe tot vervolging over moeten gaan. En uh, ik heb het idee dat de Duitsers daar ook altijd wel een heel erg serieuze zaak van maken. ja Nou heeft dat Wiesenthal Centrum voor deze uh, campagne grote posters gedrukt, hè? speet, aber niet zo speet. en loopt ook geldprijzen uit voor tips. Is dat nou wel een verstandig soort actie? Hij nou, zou het een beetje kunnen vergelijken met. Uh, wat, wat, wat uh, Amnesty International of andere mensenrechtenorganisaties uh, doen, die ook kunnen oproepen om. Uh, om, om extra uh, waakzaam te zijn en, en, uh, en, en als het ware de burgers te mobiliseren om uh, het, het Openbaar Ministerie nog van uh, informatie te voorzien. Dus zo idioot is dat niet. Dus verder is het een kwestie van prioriteit of je hier nou achteraan gaat of niet. Ja, maar u vindt het op zich uh, een prioriteit dat je hier achteraan gaat? Ja, nou, dat, is een, dat is een afweging. Ik bedoel, ik vind het wel een hele ernstige misdrijven. En uh, je zou kunnen zeggen van ja, dat is... Dit is iets wat, wat, wat eng, over enkele jaren dit afgelopen. En je kunt ja. zeggen we, we gaan nog één keer een laatste poging ondernemen om dat nog voor, uh, voor elkaar te krijgen. En, en, en, en we kijken hoe ver we er komen. Ik weet dat uh, mijn collega... Uh, uh, Frits Rutte die denkt daar bijvoorbeeld heel anders over. Heel anders. Heb daar, daar heb ik ook regelmatig al interessante debatten met hem over gehad. En uh, ja, het is een kwestie van hoe je tegen het strafrecht aankijkt. Ja. Uh, ik bedoel, dat, dat is toch het punt. En je kunt zeggen van ja, we hebben natuurlijk hele grote drugszaken, we hebben hele grote mensenhandelzaken, die moeten op een gegeven moment ook allemaal prioriteit krijgen. Maar je zou kunnen zeggen van ja, veel van deze mensen die vertonen tot op de dag van vandaag eigenlijk nog geen spoortje van, uh, van spijt of berouw. Oké. Okay. Ja. En dan zeggen we spijt, maar niet zo spijt. Ja. Dank Harmen van der Wild, dank Rob Zoutberg. Tot zover de kwestie Priepke. Eindje Oosterhuis. Knocked out. Morgen wordt de BMW i3 gepresenteerd. Dat is een elektrische auto waarmee de definitieve stap... in de toekomst van het autorijden zou worden gezet. Maar is die toekomst eigenlijk wel uh, elektrisch? Hennie Hemmers, uh, goedenavond. Goedenavond. Oud coureur bent u, autojournalist. Uh, wat, wat is het voor auto, die BMW i3? Uh, dat is een elektrische auto... Met een bijzondere achtergrond wel. Want het is een eerste auto die in uh, kleine productie geproduceerd zal gaan worden. En hij heeft een uh, met koolstof, uh, vers koolstofvezel versterkte uh, uh, kunststofcel... Um, die, uh, die je kunt zien als de cabine. Ja. En uh, ja, dat is toch wel heel bijzonder. Omdat uh, dat materiaal is uh, voorlopig alleen nog in de vliegtuigindustrie gebruikt. Oh. En, nog niet in de auto-industrie van op, op grote schaal toegepast. Wel ja. voor daken en, en hele dure auto's... maar nog niet in uh, massaproductie, om het zo maar te zeggen. En hoe groot is het bereik van die auto? Uh, dat zal zijn ongeveer 150 kilometer als okay. je netjes in uh, eco rijdt. En als je wat uh, te veel uh, op het uh, elektropedaal, moeten we dan nu gaan zeggen, uh, gaat uh, stappen... dan uh, zal het wat korter zijn. En wat kost die? 35.500 euro. Jeetje, is dat ja. niet erg veel voor een auto die niet eens van Utrecht naar Assen kan? Dat is behoorlijk aan de prijs, maar zoals u misschien ook wel weet... is BMW niet een merk dat in het lagere segment zit. Het is een nee. premium merk en dat willen ze ook zo houden. Dus uh, ze zeggen zelf, ja, dit is de prijs wat je ook voor een drie serie betaalt. En uh, daar zitten we dan met deze auto, elektrische auto, ook wel uh, op. En daar zitten een aantal uh, luxe dingen op die je in zo'n auto ook wel mag verwachten. Luxe dingen? Wat voor luxe dingen? Nou, er zijn natuurlijk uh, in, in dit soort uh, nieuwe technieken zijn er, uh, connectiviteiten. Je kunt uh, met... Uh, connectiviteiten? Ja, Ik ben geen is... autorijder, mevrouw. Nee, nee nee, maar dit, is, dit, zijn, dit zijn zaken die uh, de auto kun je verbinden met bijvoorbeeld de uh, computer thuis. En van tevoren kun je al zien hoeveel uh, laadvermogen hij heeft oh, of ja. er nog bijgeladen moet worden. Maar ook uh, andere zaken zul je ja. straks, uh, en dat is toch wel heel nabij de toekomst, kunnen gaan doen uh, via je auto. Nou hoor ik al jaren dat de elektrische auto de toekomst heeft. Maar wanneer begint die toekomst nou eigenlijk? Ja, die toekomst is dus echt wel morgen, omdat die oh. auto. <laughs> nou, eigenlijk is hij al in het verleden geweest. Uh, er zijn nu al elektrische auto's, dat is heel duidelijk. Ja. Uh, maar deze auto wordt nu, de i3, wordt morgen voorgesteld. En is in november uh, besteld. Uh, je kunt hem nu bestellen. Nee, sorry, ik zeg het verkeerd. In november wordt hij leverbaar. Ja, dat en dat wel. betekent dat hij uh, dat dan op de weg gaat komen. En ja, in hoe grote aantallen, dat weet niemand. Ja, dat Verlopen is precies van, de vraag. Daarom. Ons nou niet blind op de, de grote vlucht die de elektrische auto zal gaan nemen. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wij met z'n allen toch een beetje te veel uh, door de overheid worden uh, beïnvloed. Die heel graag wil dat we erg veel in de elektrische auto's gaan, uh, dat we die erg veel gaan zien. Maar ik denk dat dat zo'n vaart nog niet zal lopen. Omdat uh, er zijn nog een groot aantal problemen. Zowel uh, de infrastructuur met laadpalen in uh, de steden. Maar ook daaromheen. En ja. ik denk dat zelfs in de grote steden er misschien iets minder behoefte is aan een elektrische auto. Dan juist in de nee, regio. Dan kan je net zo goed fietsen. Hè? Ja, precies. Ja. Zijn er trouwens alternatieve schone brandstoffen? Behalve uh, elektra? Ja, er is bijvoorbeeld ook een uh, biogas. En uh, daar is uh, uh, autoproducent uh, uh, Audi, bijvoorbeeld, mee bezig. Uh, daarbij wordt uh, gas op een andere manier gewonnen dan het aardgas. En dat betekent dat uh, de, uh, de gaswinning uh, aangestuurd wordt door. Uh, nou, laat ik het volgende zeggen. In Noord-Duitsland zijn nu windmolenparken ingezet... waar elektriciteit wordt opgewekt. En uh, dat uh, moet uh, samen met uh, uh, uh, ja, de, de, de uh, uh, synthetische aardgas moet dat worden opgeleverd. Aha. En die, <laughs> die aardgas, uh, dat noemt men dan biogas... dat wordt teruggepompt in het aardgasnet... Audi gaat straks met A3 uh, G-tron uh, leveren. En daar zit een meter in. Als de auto aardgas gaat ja. uh, tanken in een gewoon benzinestation... waar die dan straks gewone gas kan tanken... Oh. gaat het aantal biogas wat opgewekt wordt, dus synthetische aardgas... wordt teruggepompt in het net waar de gewone aardgas in zit. Ah, ik heb nog een alternatief bij <laughs> de lijn. Hugo ja. van Tienhoven, docent Hogeschool Amsterdam. U bent betrokken bij de H2A, dat is een waterstofauto. Wat is dat? Dat is een uh, auto waar we, we meedoen aan de Shell Eco-marathon. En dat is een uitdaging eigenlijk voor studenten... om een zo zuinig mogelijke auto te bouwen. Ja, maar wat is het voor uh, auto? Het is een, uh, nou, dit is een, een sigaar op wielen, op drie wielen... Ha. waar iemand van 50 kilo minimaal gewicht in kan liggen... en een ter grootte van uh, 1,50 meter 1,55 meter 55. Dus voor, uh, ja, echt voor studentenbedrijf, ja. zullen we zeggen. Ontbeert allerlei luxe. Er kan zelfs geen raam open, dat soort dingen. Oh. Maar hij rijdt wel 1 op 3000. Oh, maar ik vraag me af, waterstof, voor mij als leek... Denk ik dan al gauw aan de waterstofbom en aan explosies. Is het wel veilig, waterstof? Um, ik moet zeggen, wij rijden met uh, een tankje van 60 liter. En uh, er zijn nog een heleboel andere clubs die daarmee rijden op zo'n Shell Eco. En uh, nou, ik heb daar nooit iets geks mee gemaakt. Okay. Uh, het is natuurlijk, het blijft lastige materie. En je moet je voorzorgsmaatregelen maatregelen nemen... En stel dat je met een auto op waterstof zou botsen... dan moet je daar wel die voorzorgsmaatregelen voor hebben genomen. Ja. Als producent, zou ik maar zeggen. Ja. En kernvraag in dit verband, hoe schoon is waterstof? Nou, op zich is waterstof hm. ontzettend schoon... als je waterstof, uh, laat we zeggen, ook op een duurzame manier zou maken. Ja. Helaas is dat? het op dit oh. moment... Ja. ja, helaas maken we het nu nog veel van aardgas of aardolie... En dat betekent dat je, dat je vanaf aardolie of aardgas zeg maar 80% daarvan kunt gebruiken. Je hebt veel warmte nodig. Je, je, gooit, je gooit nogal wat weg. Ja. Maar als je, je kunt ook via elektrolyse waterstof maken. via zonenergie en, dan, uh, uh, en windenergie. Ja, dan zou je kunnen zeggen of kunnen stellen: nou, dat is 100% uh, duurzaam. Ja. En wat moet er gebeuren? Wil dit een succes worden? Ja, dan zou de overheid dat ja. moeten gaan stimuleren. Uh, naast, denk ik, elektrische mobiliteit. Ja. Uh, en voorlopig zitten we echt nog wel aan de aardolie of aan de aardgas of uh, combinaties daarvan. Ja. En dan zul je langzamerhand zien, denk ik, dat toch waterstof... Ja, ja. Over, Dan denk ik over twintig jaar pas, voor, ja. dat dat dan gemeengoed is. Dus, Henny Hemmers, we zijn nog niet zo gauw, eh, ondanks die elektrische auto en de waterstofauto, van die eh, vervuilende benzinewagen af. Nou, ik, ik denk ik dat. dat... Nee, ik denk de industrie verwacht zelf dat uh, de waterstof, de brandstofcelauto pas na 2035 zal komen. En uh, er is nu zojuist een uh, rapport geweest van het uh, Engelse tijdschrift Economist... waarin gezegd wordt dat pas na 2050 oh. waarschijnlijk ja. een kwart van uh. het autopark elektrisch zal zijn... Ja, en dan zeg je, u zegt wel van de vervuilende auto... maar er zijn op dat gebied natuurlijk ook wel heel erg grote Zelf stappen gemaakt. vooruitgangen in de uh, traditionele brandstof. Ja, zeer ja, okay. zeker. Ja, dank Henny ja. Hemmers, dank Hugo van Tienhoven. Oké, okay. graag okay. gedaan. Ja. Tot de week. myself just the other day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 You are so beautiful Who you fooling Well, I'm here to tell you Babe, the game you're in Is just a game So then pretend So beautiful, Piet Murray. Het is 5 voor 12. Ja, in Rotterdam heeft de brandweer vandaag een hele dikke man uit zijn huis ontzet. En in Nieuw-Zeeland wordt een hele dikke man het land uitgezet. Enrico Prins, journalist in Christchurch. Goedenavond. Goedenavond, John. En het is nog wel een stadgenoot van jou, hè? Wat is er aan de hand? Ja, hij woont hier niet al te ver vandaan. Hij werkt in een restaurant van een besloten club. De man is um, 1,78 meter en weegt 130 kilo. Um, de immigratiedienst heeft gezegd dat is ons te veel. We gaan je verblijfsvergunning niet verlengen. En ze dreigen hem binnen uh, afzienbare tijd het land uit te zetten. Oh, zijn Nieuw-Zeelanders zo gebeten op dikke mensen dan? Nou, ze moeten wel, want volgens de Wereldgezondheidsorganisatie... Uh, is de Nieuw-Zeelandse bevolking op drie na de dikste ter wereld... Dus ze weten wat voor gezondheidsproblemen en vooral ook wat voor kosten dat met zich mee gaat brengen. En uh, ik denk dat ze daarom extra goed op letten. Ja, maar nou, dat is wel een beetje erg. naar vrand. De Nieuw-Zeelanders zijn zelf te dik en dan verbieden ze andere dikke mensen daar te komen wonen. Ja, ze hebben op dit moment nog de keuze om tegen zo iemand mee te zeggen. Dus dan doen ze dat. Ze hanteren een bovengrens van een, een BMI, de beruchte lichaamsmassa-index van 35... En het is al ver boven de grens waarop de Wereldgezondheidsorganisatie spreekt van morbide obesitas. Nou, deze man is, uh, uh, heeft een BMI van 41. Ja, dat wordt ze wat te gortig. Maar ik lees dat hij wel zijn best heeft gedaan. Hij is al 60 kwijtgeraakt, maar dat is nog niet genoeg nee, voor nee, de immigratie. Nee, het, het, het, hij is 30, 30 kilo is hij kwijtgeraakt. Hij is van 60 160 pond. naar 130 te gaan, oh, ja. gegaan, maar hij is nog steeds veel te zwaar. Ja, volgens de marktmaatstaat van de immigratiedienst, hè? Ja, ja, ja, klopt. Maar het tragische is ook dat hij dat kok is. Dus ja, het is steeds, de kat wordt steeds op het spek gebonden. Ja, dat is vervelend. Zijn vrouw noemde hem ook, hij vermist is een foodie... Maar het is duidelijk een kok die zelf niet met zijn vingers uit de pot kan blijven. En uh, ja, de vraag is of de Nieuw-Zeelandse bevolking uh, en de samenleving op uh, de wat langere termijn daar, uh, daar iets aan heeft. Ja. Maar het feit dat deze man uh, uh, vanaf het begin nooit een permanente verblijfsvergunning heeft gekregen, maar steeds een verlenging van een jaar, geeft wel aan dat de immigratiedienst uh, de vinger aan de pols heeft willen houden. Nou, je klinkt alsof je wel begrip hebt voor deze beslissing. Ja, ik heb daar eigenlijk wel begrip voor. Ja, dat, ik moet eerlijk zeggen, als jij een kat krijgt van een vriendin... die naar het buitenland verhuist... en op het moment van weggaan zegt ze tegen je... Uh, goed ervoor zorgen, maar hij heeft wel een hartafwijking... en dat kost je een paar duizend euro... dan zeg jij ook van, nou weet je wat, laat me zitten. Oké, okay, nou ja, dat vind ik een frappante uh, vergelijking. Gaan we over nadenken. Dank Henrico Prins, de Christchurch. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Chris Keine Zo de echte Jan Jans en de kinderen. En ik eindig met een gedicht van Elisabeth Eibers... dat net niet in haar gloednieuwe bloemlezing kwam. Eerste liefde. Ons liefde het gesterf met die ochtend stond. En ons het haar begraven. Bleek en stom... Teer lentegras en geurige voorjaarsgrond, bedek haar, zonder smuk van krans of blom. Onthoud jij haar? Zij was zo tingerig fijn, met vingers slank en licht, haar stem was zacht, en haar blauw wonderooën vreemd en rein. Haar dood was vreedzaam, zonder rouwgeklag. Ek mag niet om haar ween, haar stil vertrek was beter als een kwijnende bestaan. Maar ach, ik wonder of jij ooit, zo's ek.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 Dit is Radio 1.